Het weer vannacht vooral langs de kustbuien, overdagbuien in het hele land. In de middag in het westen ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Goedenacht en uh, welkom bij deze aflevering van Nachtzuster. Het uh, programma van vragen en antwoorden met uh, in deze uitzending vragen over barstert Waarom gaat die bruine suiker toch altijd zo klonteren? Over champignons. Rob wil graag weten hoe ze de uh, oogst van champignons bijhouden. Want hij heeft gemerkt dat die dingen groeien als kool. Wat ik dan heel grappig vind, want die uitdrukking zou dan eigenlijk groeien als champignons moeten zijn. Maar hoe doen ze dat dan bij de productie van champignons... als je er echt met zulke grote regelmaat uh, ze af moet snijden... om tot al die kleine champignons in die blauwe bakjes te komen? Hoe gaat dat in zijn werk? 0800-1121. Hans wil graag weten waarom zijn kat altijd maar op een plastic zakje koudt. En er zijn meer katten die dat doen. Waarom, waarom is dat, dat ze graag op plastic kouwen? 0801121. En hij heeft last van storing op Nederland 1. Want UPC heeft iets veranderd in de televisietoren. Waardoor er straling op zijn kabel terechtkomt. Nou, het is al uitgelegd hoe het zit met die straling. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor die dure nieuwe kabel die er moet komen? Kan die zich melden bij UPC? Of misschien bij een andere organisatie? Of zal die toch echt zelf die kabel moeten betalen? 0801121. En Gerrit, oftewel Aad, wil graag weten waarom de zee zout is. Simpele vraag waar een antwoord op moet zijn. Waarom is de zee zout? Bart wil weten waarom een ouderwetse Po vroeger een nachtspiegel werd genoemd. En Hermien wil weten de beelden van de maanlanding, door wie zijn die gemaakt? Wie filmde de maanlanding? Als je het weet 0800 1121 of Nachtzuster Apenstaartje, omroepmax.nl. En chatten kan ook via www.nachtzuster.net. The Yeah, yeah, yeah, yeah Let's play Twister Let's play Risk Yeah, yeah, yeah I'll see you in heaven If you make the best. Yeah, Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear About this one? Tell me, are you locked In the pond? for the offering Yeah, yeah, yeah, yeah Here's a truck stop instead of saying I.M. en uh, man on the moon. naar aanleiding van de vraag van Hermien natuurlijk. Uh, Leen, goeiedag. Goeiedag, Asted. Hallo. Hallo. Nou, zeg het maar hoor. Uh, ik hoorde je vragen. Uh, of iemand wist waar die suikerbieten heen gingen. <laughs> ja. <laughs> uh, ik weet niet waarom die suiker het. Uh, oh. Ik weet wel waar de suikerbieden heen gaan. Dat is in Nederland, naar Groningen en naar Dinteloord in Rotterdam. Er zijn oh. in Nederland nog twee suikerfabrieken. Nou, ik geloof er dus niks van. Nee? Uh, of die vrachtwagenchauffeurs rijden gewoon allemaal verkeerd? Dat weet ik niet. Er zijn er veel meer geweest. In Groningen is het afgelopen jaar de tweede suikerfabriek uh, bij vier verlaten gesloten. Alleen in Groningen zelf is er thans nog één. Oh. Ja, ik, ik zie ze namelijk altijd overal rijden. Waar ik ook rij, ik kom altijd overal wel een vrachtwagen met suikerbieten tegen. Ja, maar goed, die kunnen dan naar twee plaatsen gaan. Ja, dan, en, dan rijden ze wel een beetje om. Dat zou kunnen. Oh, ze komen natuurlijk veel. ook overal uit Nederland. Ze komen overal. En zoals bijvoorbeeld volle waar jij vandaan komt, ja. eh, komen ze onder andere veel uit de Noordoostpolder. En die gaan veelal naar Groningen. ja. Kijk, uh, vroeger waren de, dat heb ik al geschreven in mijn mail, 11 uh, stuks in de jaren 60. Uh, van lieverre zijn er steeds meer gesloten. De productie is uh, verminderd door, minder, door onder andere minder bijdrage aan van de EG. Er komt meer zaken naar het buitenland. Ah. En men heeft de tijd uh, van uh, verwerking ook wat verlengd. Ze worden vroeger geoogst en later geoogst. Ah, okay. Dus geconcentreerd, vandaar die sluiting van die fabrikken. Ah. Ja, want ik heb wel het idee dat we met z'n allen veel en veel meer suiker eten dan vroeger. Jawel. Nou, vroeger kwamen meer suiker uit Europa. Er zaten nogal wat landen daar subsidies op. Maar die zijn de laatste jaren gaandeweg verminderd. En vandaar dat er meer op de wereldmarkt suiker gekocht gaat worden. Ah. Hoe weet je dat dan, man, van die suiker? Nou, ik heb ze toevallig vroeger zelf ook nog gevaren... Suikerbieten? Ja, een suikerfabriek, ja. Oh, oké. Okay. Dat was destijds de fabriek van Zeuvenbergen, maar dat was al een van de eerste die in de jaren zeventig is gesloten. Dus eigenlijk, je hebt al al die vrachtwagens, maar je hebt dus ook nog schepen vol suikerbieten? Uh, Tans heel weinig. Oh, het de enige niet die nog per schip vervoerd worden, dat is van Texel naar Groningen. Texel is natuurlijk een eiland, dus wordt dus eerst een vrachtwagen en dan het pond. Maar voor de rest gaan ze allemaal op de auto. Wat nog wel kan met, uh, met suikervrachtwagens. Uh, er zijn in Duitsland onder andere ook nog wat suikerfabrieken En er worden ook wat uh, bieten over de grens verleden. Dus dat zou eventueel nog kunnen. Ah, oké. Okay. Nou, toch weer een vraag van mij beantwoord. Dank je wel daarvoor. Uh, nog iets over dat uh, Zuidzee. Ja, uh, hoe de zee uiteindelijk zeld geworden is, weet ik niet. Ik weet wel dat die steeds zelter wordt. Oh. Ja, uh, uh, regen en dergelijke is natuurlijk uh, het is een kringloop. En verdampt water op zee. Ja. Dat is zuiver water, er zit geen zeld in. Dat komt op het land neer en dat neemt van alles mee, waaronder ook zeld in. Wat in het water oplost. Dus daardoor wordt de zee wel zeld. En hoe die, die oorspronkelijk zeld geworden is, zou ik niet weten. Oh. Oké, okay, dankjewel. Het heeft, heeft ermee mee te maken. Ja, het, uh, we, we zetten het bij, uh, bij de research. Oké, okay, alsjeblieft. We... <laughs> Bedankt, hè. Goeienacht. Dag, Dag. Dag Meneer Hoekstra. Ja. Hallo. Uh, ik denk een antwoord te uh, weten uh, op de nachtspiegel. Ah, nou, dat is fijn. Uh, ja, ik weet het niet zeker, maar ik heb een vermoeden. Weet jij hoe, hoe Narcissus zijn uh, spiegelbeeld zag? Hoe? hoe wie zijn spiegelbeeld? Narcis. Oh, Narcissus, de. de uh, <laughs> ja. Narcisme, Ja, uh, hoe die zijn spiegelbeeld zag? Ja. Nee, in de, de Po? Nee, in het water. Ja? Vroeger kon je alleen maar je spiegelbeeld in het water zien. Oh, en dan kon je je eigen spiegelbeeld bekijken in de Po. Ach, wat grappig. Ik weet niet of het ja. waar is, maar ik vind het wel een prachtige nee, weet verklaring. Ik niet, maar dat <laughs> lijkt me de enige oplossing. Later begonnen ze met zilveren schalen, ja, die zo vlak mogelijk en dan kon je daar je spiegel beter zien. Maar ja. dat was alleen voor rijke mensen. Ja. Want die uitzending met glas en daarachter zilver lagen, oh, ik meen het, dat was van 1800 die kant uit uh, moet komen. Maar ja, waar, waar waren dan de eerste poos van gemaakt? Uh, boe, uh, geënmanieerd metaal en uh, aardewerk. Uh, en dan kon je, uh. Nou, ik had altijd in zo'n nachtkastje. Dat was een, uh, ook met een handvat, maar dat was van, uh, van aardewerk, zware aardewerk. En als je dan midden in de nacht wakker werd en je dacht van... goh, ik wil even naar mezelf kijken, dan, had je, dan deed je een plasje in die aardewerkenpo... en dan kon je jezelf zien... Als je een kaarsje bij de hand had. Ja. ja, ja. Dan had je een nachtspiegel. Ja, maar daar ja, zat vloeistof in. En, ja, uh, meestal wel. Ja, zo. Ja. ja. <laughs> ja dan we er iets anders in. Nou ja, toen ja hebba. Ja. Ja. Ik, vind, ik hoop dat dat de verklaring is. Want ik vind hem zo ja, mooi. Ja, ik weet het niet, maar uh, dat was mijn eerste gedachte. Dan laten we gewoon voorstellen dat er niemand meer belt... en dat we dit accepteren als het antwoord. Ja, kijk het boek van uh, Herman Hesse, Narcissus en Goldmund? Nee? Ja. Dat is prachtig. Ja, dat moet ik. Uh, ja, voor, kan, dat heb ik waarschijnlijk voor Duits gelezen. Het interesseert niemand iets. Maar ik, denk, ik ben bang dat ik het in het Duits gelezen heb. Dus daar heb ik er niet zo heel veel van meegekregen. Nee, dat kan ik wel. Voor van. mijn lijst maar, uh, ooit. Ja. ja, dat is ook in het Nederlands. Dat is prachtig. Ja, maar Herman Hesse is helemaal wel goed. Oh, nou, ik, ik, ik ben blij met de tip, want de vakantie komt eraan. En dan kunnen we allemaal weer even Herman Hesse gaan lezen. Ja, ik ben benieuwd aan alle reacties op de pook komen. Ja, ik ook. Bedankt, meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay, Goedendag, dag. Irene? Goedenacht. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Um, ik wilde vooraf even zeggen dat bruine suiker niet gezond is, want het is gekaramelliseerde suiker. Daarom is het zo lekker. Dat klinkt, ja. klinkt, al, dat klinkt nog lekkerder dan gewone suiker, ja, gekaramelliseerde suiker. Ja. Um, ik reageer op uh, de verantwoordelijkheidsvraag uh, in verband met die kabel. Ja. Ik ben toch zenuwachtig. Vervelend is dat. Van de altijd. kabel? Nee, van het ver verhaal wat ik ga vertellen. Oh, nou, even, uh, dan leg ik even... Ja. Um, ik wilde vooraf nog even zeggen... Die meneer die, net, die daar eerder over belde... die het had over het feit dat de kabel gestoord wordt... Ja. Door, de, wat, door de frequenties die in de lucht uh, hangen, zeg maar... Digitenne had hij het over, dat is toch draadloos? Uh, die heeft de, de, de, dat is inderdaad een probleem. Maar hij zei dat uh, om het op te lossen... dan moest die meneer, geloof ik, ook een digitale televisie kopen of zo. Maar volgens mij hoeft dat niet. Oh. Want uh, ik heb hetzelfde probleem gehad. En dat was voor 2004. Ja. En toen was er nog geen digitale televisie alleen maar... En wat en heb, heb je toen gedaan? Ik heb een analoge televisie en ik had een analoge kabel, gewoon uit de muur. En ja. dat was multicabel. Dat is nu Zigo geworden. Een deel van Noord-Holland Noord -Holland is uh, samengegaan met UPC en dat heet Zigo. Hè? Ja. Dus het heet niet UPC. Nou, oh. um, ik had een probleem met ontvangst van Discovery Channel en Nederland 1. Ja. En uh, ik was nogal met straling bezig, want ik heb veel op het gebied tegen die zendinstallaties over gezondheid en zo gedaan. En ik had daardoor wat meer contacten. En ik kwam hoger in de lijn bij Multikabel uh, binnen. En er was iemand die was heel aardig en die zei, uh, want ik vroeg de, waar dat aan lag. Uh, op dat moment werd in de Haarlemmermeer, waar ik woon, want ik woon in Hoofddorp, de eerste testen gedaan van de digitennen. En daar kwam het door. Ja. En uh, ik heb ook begrepen dat uh, die grote masten die die digitale uitzenden... er zijn er 18 van in Nederland. Het zuiden van de Haarlemmermeer wordt vanuit Alphen aan de Rijn uh, bediend. Maar in Hoofddorp is het alweer vanuit Haarlem bediend, zeg maar. Ja. Uh, dus die... Uh, uh, uh, wat zei nou die aardige man bij Multikabel? Die zei tegen mij... Als het voor jou individueel is, dan moet je het betalen als er voorkomen rijden. Want uh, we moesten dus nog vaststellen wat het probleem was. Ja. Maar als het collectief is, ja. dan betalen wij het. Oh. En toen ben ik in de flat waar ik woon gaan zoeken. Toen heb ik twee andere mensen gevonden die hetzelfde ja. probleem hadden met dezelfde zenders. Ja. Eentje daarvan die betaalde tussendoor eventjes een standaard abonnement wat 30 cenders was en die had er maar vier ingeregeld... en die wist dat niet eens. Dat is het misleidende van dat je dat een standaard abonnement noemt... dan denk je dat dat het eenvoudigste is. Ja, ja. Dat is marketing. Slim. Maar goed, terug ja. naar het probleem. Ja. En um, het was dus daardoor collectief. Ja. En uh, het waren ook mensen, want ik woon in een flat van 58 woningen... en die zitten allemaal op meerdere... Ik geloof dat er vier mogelijkheden zaten... Uh, waren waar ik op kon zitten... En dit waren mensen uit mijn groep, had hij me precies de nummers gegeven, de huisnummers in de flat, die op dezelfde groep zaten. Ja. En toen zijn ze langsgekomen en hebben ze helemaal gratis een nieuw stopcontact aan de muur gemaakt. Ja. Waar dus, want dat moet ook veranderd worden, anders dan komt door dat stopcontact toch nog storing wordt dan opgevangen uit de lucht. Ja. Een nieuw stekkertje van de kabel mm -hmm. om in de muur te gaan. Ja. Een nieuw stekkertje aan de andere kant om in de televisie te gaan. En inderdaad, die nieuwe kabel die was veel beter geïsoleerd. Dat is het verschil. Ja. Maar het had niet te maken met of daar doorheen een digitaal of een analoge uh, uh, signalen uh, oh. heen gaan. Gewoon de buitenmantel is meer uh, uh, geïsoleerd. -ge ja. En dat is natuurlijk nu normaal, als je het nu nieuw gaat kopen met een verhuizing of zoiets, dan, dan heb je dat oude helemaal niet ja, meer. Nee. Dus, en wat, ze hebben dat gratis gedaan, ja. omdat, en dat is het punt. Collectief. Het, het, ja, dat is het criterium, de voorwaarden. Maar het, het is wettelijk verplicht om een goed signaal uh, dus te Leveren. aan te bieden. Oh. En dat is de wet. Oh. En uh, dat heeft in mijn geval dus, terwijl het van de digitale test kwam van KPN in de zender in de waardepondel, yeah. is het betaald door Multicabel. Hoe, hoe al, die, al die providers dat met elkaar afspreken, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of sindsdien de wet veranderd is... Maar dat was het toen. En ik heb in die toestanden met die, met die, met die, met die uh, zendinstallaties... waar ik toen mee bezig was... ook contact gehad met een bedrijf in het gooi... die te maken had met de harmonisatie van al die frequenties. Want al die telefoniezenders... Dan kwam er weer een nieuw, uh, weet je wel, je had eerst toch alleen maar gsm... en later kreeg je UMTS en er zat nog DCS 1800 tussen. Iedere keer als er zo'n nieuwe uh, uh, systeem kwam... dan had je dat dat allemaal geharmoniseerd moest worden. Dat je soms bijvoorbeeld in de auto, dat weet ik heel goed, ontzettende storing... en op een gegeven moment was dat allemaal voorbij en hadden ze dat allemaal geharmoniseerd. Maar dat zijn dus allemaal dingen die achter de schermen gebeuren en die dus hun tijd vergen... Maar uh, uh, als je een oude coaxkabel hebt, dan is dat niet voldoende. Maar zij moeten dat dus vervangen. Dat is wat ik meegemaakt heb. Maar goed, maar u zegt zij moeten het vervangen. Maar zij kwamen alleen als u met meerdere mensen aanvroeg. Ja, maar die meneer die net dat uh, probleem uh, aankaartte, die had toch meerdere mensen in de flat? Ja, nou niet in de flat, maar wel in de straat. Maar nou ja, die hadden dan, niet allemaal, vroeg, dan nou, die hadden niet allemaal het probleem met dezelfde zender. Ja, dat is waar, maar het kan nu natuurlijk wel net ietsje anders liggen. Uh, of, of, uh, of dat het afhangt van waar je, waar je zit of zoiets. Want wij zitten dan in één flat. Dat is misschien wel anders dan dat je weer... Ja. Uh, want uh, bedoel, die, die waardepolderzender die gaat dus over 18 kilometer. Hè? Dus dat gaat ver buiten de één kilometer. Want ik zit wel 12 kilometer van die waardepolderzender af. Ja. Uh, maar in ieder geval, zij zijn verplicht om te zorgen voor een goed signaal. He, en als uh, uh, die mensen nog een oude coaxkabel kabel hadden die het tot dan toe goed deed... Ja, dan is er iets veranderd, weliswaar door een andere provider. Maar in ieder geval, uh, daardoor is hun signaal niet meer goed voor jou. En daar betaal je voor, Bergen. Ik vind het een goede tip om uh, voor Hans om samen met de buurtgenoten het eens te proberen. Ja. Ik ben heel benieuwd of het ook lukt... Ik weet niet of het makkelijk is om die wet te vinden, want dat heb ik ook niet voorhanden nu natuurlijk. Nee, precies. Maar dat moet wel te vinden zijn. Nou, maar als je daarmee aankomt, dan heb je in ieder geval al een goed verhaal. En dan ben je ja. met z'n drieën en dan, ja. is er, dan heeft hij net even pech dat hij bij UPC zit en, en uh, jij bij uh, uh, Multikabel wat nu Ziggo is volgens mij. Dus, ja, dan, uh, dus dan, uh, dat is dat. Nee, nee, net nee maar een als andere. het een wet is, dan is dat, niet, dat is een nationale ja, wet. Dan. Maar dat kan je allemaal wel vinden, maar dan ben je nog nee, weer drie jaar verder voordat je het vindt. voor elkaar hebt. Het is omdat zij dat tegen mij gezegd hebben, want ik was daar ook verbaasd over dat ik dat niet ja. hoefde te betalen. Want het was inderdaad. En ik had tien meter, hè? Ja. Ik had tien meter. Nou, dat, Mijn buurvrouw die had maar één meter, ja. maar ik had tien meter. <laughs> Maar zij hebben mij verteld dat dat wettelijk verplicht is. Nou, ik, ik vind het een mooi verhaal. Ja. Ik hoop dat het Hans gaat lukken. Bedankt even ja. voor de... Want Zelfs als... gewoon ergens bij iemand die op de hoogte is van die wetten... Uh, proberen te informeren, en dan kom je beslagen ten einde. Ja, eind. maar en daarom binnen... denkt hij dus, ik bel nachtzuster... om te kijken of er iemand is die op de hoogte is van die wetten. Ja, dat kan juridisch misschien dan. Ja, maar bedoel, uh, ik bedoel, dit, uh, dit is een eigen ervaring. Die ik hij is... heeft nu in ieder geval een uh, goede jurisprudentie. Ja. <laughs> Bedankt, Irene. Oké, okay, dag, dag. Dag. 0800 1121. Maarten. Ja, goedemiddag. Goedenacht. Zo, ik uh, belde over de maanlanding. Ja. En uh, het film zelf is gedaan door uh, Buzz Aldwin. Oh. En, en die staat aan de Lunar Module, de Eagle van de Eagle is Landed. Ja, yeah. En die zaten weer vast aan het hoofdschip de Columbus. Dus ze vlogen boven naar de maan. Toen ze er eenmaal waren, ging de Lunar Module met twee mensen, dus Buzz Aldrin en Neil Armstrong, gingen naar de maan. Ja. En een Collins, Collins, die bleef achter in de Columbus. Ook lullig, hè? Ja, niet ja. mocht niet. En die heet ja. dan ook nu Ene Collins. Die heet Ene niet, die heet niet ja. Neil Armstrong of Buzz Aldrin, maar gewoon Ene Collins. En toen, ja, die, die mocht rondjes blijven draaien. Ik neem maar ook een beetje erboven. En ik neem maar dat het ook vanuit daar is gefilmd. Maar de belangrijkste filmbeelden zijn vanuit, met twee camera's gedaan. Eentje door Buzz Aldrin zelf. Uh, door door, door een, een kijkglas, zeg maar. Ja. Door een raampje. En de ander was een doos aan de buitenkant uh, waar een camera in zat. Die zenden ook de, de live beelden door naar, uh, naar aarde. Ze hebben er ook wel over nagedacht, hè? Ja. Ze hebben ja, er dan... mooi gepositioneerd dat je dat trappetje kon zien. En dat hij naar beneden kon lopen. Ja, maar Ik, heb, ik bedoel, ik heb wel eens radio-uitzendingen gemaakt vanaf locatie. En is dat nog een heel gedoe om verbinding te krijgen of zo? Ja, en allemaal, ja. allemaal dat soort, maar, maar in dit geval ben je dus, je bent eigenlijk, je project is eigenlijk van we gaan iemand op de maan zetten. Je project is niet van hoe krijgen we dat live op televisie beneden op aarde. Ja, maar dat is goed voor de kassa, want dan willen mensen, dat vinden ze het zo mooi om te zien en zo spannend dat ze weer meer bereid zijn om de belastingen voor te betalen. Ja, daar zit wel heel veel in, maar het is, het is nog een heel project apart geweest inderdaad, maar daar hebben ze natuurlijk goed over nagedacht. Ja, en toen zijn ze 22 uur gebleven. En toen zijn ze weer gesto gestoken, opgest opgestegen naar de baan waar de Columbus in vloog. En toen hebben ze weer aangeklikt. En zijn ze weer met een baan naar de aarde gegaan. Met z'n drieën. Met z'n drieën. Ja, met, met die ene Collins. Ja, <laughs> heel gewend. Ah, ik stel me ook zo voor dat ze dat terugkomen en iedereen alleen maar een foto wil van Bus en, en Neil. En dat ze zeggen van nou. Ik weet niet wie die derde meneer is, maar kan die even opzij gaan? Ja, ja. Hij is echt heel verdrietig. Geen, geen ja. Ik vind eigenlijk dat er, er moet voor Ene Collins... moet eigenlijk een soort monument nog komen. Zou ja, dat ja. er al zijn? Ja, de bijna beroemde man. Ja, precies. Die Ene. Ja, hij, was, hij was wel heel ervaren. Er stond bij dat hij, ook dat hij wel vaak uh, al ruimte reis had gemaakt. Dat wel. De, de deskundige Ene Collins... Ja, dus de, in die tijd zal die zal ze hier zeker wel beroemd zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ach. Maar goed, ja, nou, het, is, het is meer dan duidelijk. Ik ben blij dat de vraag van Hermine beantwoord is. Dank je wel daarvoor. Alsjeblieft. En uh, ik wens je vast een goede nacht. Dank je <laughs> Tot blijven. de volgende keer, hè. Hoi. <laughs> Doeg. 0800 1121 Tom. Hoi. Hoi, Tom. Nou, dat wel lang geleden. Nou, dat valt wel mee. Nou ja, ik, ik ben, ik ben al, uh, lang, al jaren niet meer op de radio geweest. Nou, het voelt als gisteren, Tom. Oké. Okay. <laughs> en wat was, wat was er nu vannacht dat je dacht van... nou, nu wordt het toch wel weer eens tijd... Nou, ik, ik was dus uh, bezig met, uh, met knutselen aan een droomvanger en ik had de radio aan. En ik dacht, nou, en uh, ik hoorde het over die champions. Ik denk, nou, laat me weer eens even bellen. Ja. Dus. En, uh, heb, je, het... heb je nu de droomvanger opzij gelegd? Ja, die is klaar. Hij is gewoon helemaal af. Ja. Heb je al wat gevangen? Nou, ik, ik, ik ben nog wakker, dus we zullen het maar even zien. Oh ja, nee, dat wordt lastig dan, inderdaad. En wat wilde je zeggen over de, over de champions? Uh, wat ik daarover wilde zeggen, ik denk dat ze met, uh, dat ze met uh, tijden, groeitijden werken in die kwekerijen. Met? Groeitijden. Dat groeitijden? Ze gewoon, dat ze gewoon uh, de tijd bijhouden wanneer, uh, wanneer ze de, de kweek opzetten. Goed. Het, is, uh, het was leuk dat Tom weer eens belde, moet ik zeggen. Nee, ik ben ah. er nog. Ah, gelukkig. Maar je hield gewoon op met praten. Nee, ik dacht, ik, ik, ik, uh, luister, ik wacht op een antwoord van jou, maar ik uh, denk dat ze met tijdschema's werken. Oh. Okay, maar, maar jij weet niet toevallig hoe lang de gemiddelde champignon erover doet om te groeien? Uh, ik denk ongeveer uh, drie dagen. Oh... Want ik, ik eet zelf ook wel eens en die zijn altijd wel heel groot. Wijde Ja, die, die kun je gewoon bij uh, in de buurt van Bunnick bij mijn ouders, vind ik wel eens wijde En die maakt mijn vader dan klaar voor dat, dat zijn een soort uh, scharrel champions in dat? Ja, die, die zijn, die, en, die, en die zijn echt uh, serieus groot. Die zijn dan, uh, die zijn dan echt, uh, wel 12, 13 centimeter in doorsnijden. Nou, dat, klink, dat klinkt wel heel lekker, hoor. En die zijn, en die zijn inderdaad... Uh, ik vind ze zelf inderdaad het beter smaken als ze kleintjes, hoor. Ah, ja. Nou, uh, dankjewel, Tom. Uh, ik, hoop ik hoop dat je wat mij kan. Nou, ik, ik laat hem nog even openstaan. Want uh, degene die met de vraag kwam van de champignons Rob... Die, die zegt van, ja, ze groeien zo verschrikkelijk snel... dat je ze eigenlijk na een paar uur al kunt uh, oogsten. Het ligt ook aan de temperatuur. Oh, oké, okay. dus dan zetten ze gewoon de kachel uit. De temperatuur is ook belangrijk. Als jij een koelere omgeving hebt ja. waar, waar je, je kweek op zet, dan zullen ze natuurlijk langzamer groeien. Als dat jij uh, ze, ze lekker warm gaat zetten of, zo. Of, of, of, of wat meer warmte gaat toevoegen, dan gaat ja. het natuurlijk alles harder groeien. Okay. Ook aan de bomen en zo. Dus en... Als de ja, sorry, maar, want, want het, het zijn toch een beetje. Uh, we zitten voor ons uit te filosoferen nu over de champions. En ondertussen vraag ik me af hoe het nou zit met die droomvanger. Want, maak je vaker droomvangers of was het vandaag? Uh... Nou, ik, ik maak wel vaker. Ik maakte vroeger vaker droomvangers, maar ik was eens in het bos gelopen. Ja. Yeah. Ik maak nou een beetje. Ja, natural look. Droomvangers. Dus vroeger was het gewoon een ijzeren wind kopen en dan uh, wol eromheen en een netvlecht. Ja. Maar ik maak nu wat art artistiekere droomvangers. Maar een droomvanger, daar hangen toch van die veertjes aan? Ja, klopt. Oh, oké. Okay. Ah, ja, en ik, ik heb er dan ook nog wat... Uh, wat uh, ik heb er eigenlijk van alles in gehangen. Een uh, Indiaas armteken wat ik zelf gemaakt heb. En, uh, een aantal dreadlocks van een goede vriend van mij, die je had bewaard voor me. Eeuw. Je uh, hebt een droomvanger met dreadlocks gemaakt? Ja, er hangt een dreadlocks in, Daar hangt een vredesteek aan. Ik zit hem nou net nog even te bekijken. Ja. Ik heb er een, een gewaai van een reën in, ingevlochten. In, in, in in Zo. So. Die ik uh, had gevonden een keer... Nou, dat is, is een beste droomvanger geworden, of niet? Ja, het hij is ook van een rode tak die heel mooi is gegroeid. <laughs> die was al min of meer in een cirkel gegroeid. En ik had er al eerder, ik had er een paar dagen terug ook al een gevonden. Ik dacht, nou ja, we gaan nog even kijken of we er nog eentje vinden. Nou, ik weet het, ik weet het goed gemaakt. Ga lekker dromen, Tom. Ja, oké, okay, prima. En succes met vangen. Ja, gaat wel lukken, denk ik. Oké, okay, doeg. Hoi. 0800 1121. Hamid, goeienacht. Goedenacht, Astrid. Nou, je bent lekker bezig vannacht, want ik hoorde je ook al bij de collega's van Casaluna. Oh, was je er ook? Nou ja, nee, ik was er niet. Ik, ik zat in de auto onderweg naar hier. Oh, dus je hebt me gehoord <laughs> via de radio. <laughs> ik hoorde jou gewoon op de radio. Ja, dat krijg je als je op de radio bent. Dan kunnen mensen je horen, Hamid. Ja, maar goed, ik wist niet dat jij ook luisterde. Nou ja, je zei mijn naam, dus ik schrok wakker. <laughs> Sorry. Waar <laughs> belde je over? Nou, over die suikerbieten. Ja. Ja, nou, de chauffeurs rijden het verkeerd. En de meneer heeft wel gelijk dat ze naar de suikerfabriek gaan. Maar voordat ze daarin gaan, brengen van alle chauffeurs zeg maar overal van het hele land vandaan... ...brengen ze iets allemaal naar de veiling, net als de fruit. Ja. Maar allemaal naar de veiling. En daar vandaan... Gaan ze waar ze heen moeten. Oh, ja. Dus ben... vandaar zie je al die vrachtwagens. Van alle kanten? Kant ja. Oh. Dat wou ik even zeggen. Maar, maar die, moeten ze eerst naar de veiling en dan naar de suikerfabriek? Dat lijkt me raar. Want als er maar raar twee... waarom? Nou, omdat er maar twee suikerfabrieken nog staan in Nederland, hoor ik net, van uh, uh, volgens mij meneer Hoekstra. Dus, of van Leen, dan nou weet ik het niet meer. Maar goed, maar iemand vertelt me net dat er nog twee suikerfabrieken zijn in Nederland. Ja. En um, uh, uh, dat betekent dat er op een veiling natuurlijk niet heel druk geboden wordt. Mm. Dat is best een goede. Nou, hè? Ja. Ik denk... Ja, maar net als die boeren ook, weet je wel. Die mogen ook niet aan de particulieren verkopen. Ja. Dus die, de veiling neemt ze allemaal, denk ik. Maar weet je dit zeker of is dit een gok? Want ik, ik, denk dat, ik kan me niet nee, voorstellen dat, dat eerst... alle suikerbieten van Nederland eerst naar een veiling gaan en dan naar die twee suikerfabrieken. Ja, op bestelling denk ik. Het zou natuurlijk ook nog kunnen. Het wordt ergens opgeslagen daar. Ja, Want wat... die, die blijven jaren goed. Ja, en als ik dan een beetje moet vergelijken met fruit of met andere dingen, zoals aardappelen en zo. Dat gaat ook via de veiling. Ja, maar aardappelen, die hoeven niet daarna naar twee aardappelenfabrieken... om er aardappelen van te maken. Dat weet ik niet, want er zijn ook fabrieken die aardappelen verwerken, toch? Ja, maar er zijn ook uh, heel veel bedrijven die gewoon aardappelen verkopen. Maar niemand verkoopt toch suikerbieten? Oké, okay, daar dacht ik aan. Ofwel, misschien ook wel. Misschien kun je ook gewoon suikerbieten kopen. Maar ja, wat moet je met de suikerbiet? Maar het lijkt me sterk dat er zo'n fabriek zoveel opslagplaatsen heeft voor al die bieten. <laughs> Toch? Ik, word er wel, ik word er wel steeds nieuwsgieriger van. Ik denk van, we hebben het hele suikerverhaal zo langzamerhand wel afgesloten, maar ik word er alleen maar nog nieuwsgieriger van. Maar jij vervoert toch geen suikerbieten? Nee, ik niet. Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, wat heb je vannacht? Uh, wat ik vannacht heb? Ja, vervoerd. Oh, wat ik vervoer? Ja. Nou, ja, gewoon pakketten. Oh, oké. Okay. Er, zitten misschien, er zit misschien ook wel suikerbieten in. Mm, nee. Oh, nou, dan doe ik het ook niet meer. <laughs> nee, daar doe ik niet aan. <laughs> oh, nee, je doet niet uh, pakketjes met suikerbieten. Nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Emmied, voor, uh, voor het meedenken in ieder geval. Nou, graag gedaan. En ik spreek jaar... jou in ieder geval na de zomer, hè? want dan heb je je vrouw te gevraagd. Ja, en dan ja, wil ik ja. weten hoe het allemaal uh, afgelopen is. Ja, dan gaan we naar de notaris, hè? even ondertekenen en de sleutel ophalen. Oh, oh, oh. En, uh, ik het... heb. Nou, nee. morgen heb ik een week vrij. Ja. En dan gaan we een beetje knutselen in huis. Maar wanneer is die vakantie dan? In augustus pas zeker? Ja. Ja, ah, ja ik wil eerst die huis even achter de hand hebben. Dan oh een ja. Dan opknappen. Oh ja. Als het achter de rug is. Oh, het kan allemaal nog wel september, oktober worden ook. Nee, nee, nee. Niet zo lang. Oh, oké. Okay. Nou, ik spreek nee, je is... nog, Hamid. Ja, ik hou het u wel op de hoogte. Ja, hartstikke goed. Tot de volgende ja. keer, hè? Ja. Fijne uitzending nog. Ja. Dank je wel. Dank je. Dag, Dag. Doeg. Dat allemaal naar aanleiding van de klonterende suiker. En toen kwamen we op de, op de suikerbieten. Nou ja, als je er nog veel vanaf weet toevallig, bel maar even. 0800-1121. gaan we luisteren naar Lindsay de Pol. smile was Zachary I'm a go-between More or less we'll do Just me and you Honey sweet and harmony Will melt away the bitter memories. Blijf leuk, zo'n liedje waar eigenlijk geen touw aan vastknopen knopen valt. Baby sugar me, I gotta get my candy free. Het is in ieder geval van Lindsay de Pol En die deed in 1977 mee aan het Songfestival. Niet met dit liedje, maar met het liedje Rock Bottom. Samen met uh, Mike Moran. Um, 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Voor vragen en voor antwoorden. Dus uh, blijf vooral bellen. Jan, goeienacht. Hey, goeiedag, met Jan. Kom, Hallo, ja. dag. Hey, dit, uh, ik, zit, uh, ik, zit, uh, ja, ik luister geregeld naar jouw programma. Hartstikke leuk trouwens. Ja. Uh, complimenten daarvoor. Maar ga even over die suikerbieten, hè? Ja. Ben, ben ik te verstaan, toch? Nou, perfect, Jan. Oké, okay, oké, okay, hartstikke. Ik heb hem net even aan de kant gezet, dus dat uh, is beter zo, hè? Maar je hebt de hey, hele maar, vrachtwagen uh, met suikerbieten nu geparkeerd. Ja, nou, ik heb, nou, dat is de tijd er niet van, hè. Dat, oh. uh, dat is in september pas, hè. September, oktober ongeveer. Oh, Nee, ja. hey, maar mooi luisteren. Het gaat, het gaat even. Wel Hamid die had het over die. Uh, die naar de veiling gaan. Hè? Ja. Eerst, maar daar komt niks nee, aan. Die worden gewoon. Die worden op, op contract worden die geteeld. Ja. Die, uh, die suikerbieten. En dan op een gegeven moment. dan worden ze in opdracht van die. van de. Van de hoe heet het? Die had dat contract. Uh, Gemakers. Worden, uh, worden die gewoon opgehaald bij de boer. Ja. Rechtstreeks met de vrachtwagen. En die gaan dus rechtstreeks naar de fabriek toe naar de, naar de suikerfabriek. Dus, dus dat wordt gelaaien? Ja, precies. Nee? Dus niet, uh... en, en met, met, met een kraan. Met, gewoon met een kraan. En dan, uh, dan rechtstreeks naar een van die twee fabrieken toe. En ik heb, ik heb zelf zat gedaan. En vroeg, vroeger deed je dat... Uh, ja, dat, heb ik zelf, dat deed ik samen met mijn vader dan wel. De, de, vroeger deed je die aan de zijkant kippen. Nee? <laughs> van die, van die peeschotten noemen ze dat. Ja. En, en tegenwoordig is dat niet meer. En tegenwoordig is het allemaal van, uh, uh, met, met kippers. O, oh. Ja, en, en, en die stort je dan in een, bu in een, in een bulk, heet dat? Oh. En, nou, en, da en, daar, en dan wordt dat vermalen, die, uh, die, die suikerbieten. En op een gegeven moment dan. Uh, ja, dan, uh, ja da da hoe dat, uh, dat verwerkingsproces uh, precies gaat, dat weet ik ook niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat ze vanaf de boer in ieder geval rechtstreeks naar de, naar de dingen gaan. Dat weet ik wel. Ja, dus en, toch, hè? En niet via de veiling, nee, joh. Nee, echt niet. Dat is met aardappel en zo wel, en, en, en, en met groenten en weet ik veel allemaal, maar niet met, met dingen. Het Ik <laughs> me grappig om te horen eigenlijk. Ik zei: Weet je wat, ik zal eens even bellen. Ja, hartstikke weet je, goed. Weet je ja. precies wat zit? Ja, dan weet ik, weet ik weer even, heb ik het weer allemaal weer even duidelijk op een rijtje? Alle ja, al suikerbieteninformatie. Nee, <laughs> heel fijn. Nou, ik ga in september er weer op letten waar ik ze naartoe zie rijden. Ja, dat is goed. Dat is goed. Nou, het is, het is of naar het zuiden of naar het noorden, nee. Lijkt me logisch. Zegt, in, in, in Stamper Schot, heb je er een, uh, Dinteloord Stamper <laughs> En een, een, een in Groningen. Ik ga echt kijken. Ik ga vragen of ik daar een keer mag kijken in de suikerfabriek. Ja, dat moet eens een keer doen, ja. Ja, lijkt me ja, gewoon ja, leuk. Je, je zou eigenlijk ook eens moeten proberen om eens een keer, uh, om een keer mee te gaan, weet je niet. Met, ja, dat is misschien een beetje raar natuurlijk, maar uh, gewoon eens een keer een mee meeraaien, met het een of het andere. Met een suikerbieten, suikerbietenvervoerder. Ja. ja, dat is echt leuk, hoor. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ik, ja, ma ja. ik maak er een dagje uit van. Ja, doe dat. Dan gaan we plannen in september. Dankjewel, Jan. Ja, dat is goed. Doei. Ficouw met je programma. Dankjewel. Hoi. De Dag. Hoi. Nick, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Jan, je hebt even fijn het gras voor mijn voeten weggemaaid qua suikerbieten. Want jij wilde ook nog even vertellen dat ze rechtstreeks van het land naar de fabriek gaan. Ja, precies. Ja, maar dat is wel mooi. Dat weten we het in ieder geval zeker, hè? Want die Jan die ja. kan wel van alles bij elkaar verzinnen. Nee, dat, dat klopt wel helemaal. Het maar klopt. ik had ook nog een, een antwoord op het champignon technisch probleem. Oh, prima. Die dingen die worden natuurlijk in het donker zo'n beetje zeg maar, ondergrondsachtig geteeld. Ja. En dat klimaat dat wordt helemaal geheerst. Ja, Ja, dus je kunt het niet warmer of kouder maken. Ja, juist wel. Oh, wel. Uh. Daarom uh, worden ze zo klein geoogd, zeg maar. Maar ik wil zo graag weten hoe lang een champignon er nou over doet om champion te worden. Ja, dat moet je aan de champignon zelf vragen. Dat, uh... Ja, maar die slapen <laughs> allemaal. Ik heb het geprobeerd, dus ze nemen niet de telefoon op. Dat is heel gek. Nee. nee. nee dat U... weet ik niet, maar ik weet wel dat het dus helemaal uh, ja, beheerd gekweekt wordt. Ja, het is niet zo van. Uh, je, zet, uh, je zet wat bakken in een kas en we zien wel uh, welke er het eerst klaar nee, nee, het zijn. Wordt, het wordt, het wordt helemaal uh, ondergronds gekweekt, zeg maar. Net als, ja. uh, als witlof. Ja, dat je... is ook gewoon een, een schimmel eigenlijk, hè? Ik krijg het nog druk, want ik. Uh... Ik wil op excursie naar een suikerfabriek. <laughs> en, ik, en ik wil ook een bak met champignon de aarde voor in de badkamer... zodat ik zelf champignons kan kweken. Ja. En, dat, en, en dan en dat niet, bedoel ik niet de schimmel op het douchegordijn... maar gewoon echt champignons. <laughs> het nou lijkt ja, me ik, echt heel leuk. Dat is ook leuk. Ja. En dan heb ik ook nog een, een oplossing voor die man die met, uh, met zijn kabel-tv zit. Ja. Een stekker eruit halen, dat ding is aan met flikkeren... en lekker naar de radio luisteren. Ja, nee, ik wil het wel doorgeven aan Hans, maar ik weet niet of hij nou staat te juichen om deze oplossing. Het is, is wel de meest drastische oplossing en dat werkt zeker. Oké, okay, nou ik geef het door. En nou, als, als, als, het, als het nou niet bevalt, dan uh, zeg ik dat hij bij jou een nieuwe televisie kan bestellen. Dat kan altijd. Krijg je tweede, maar bestellen kan ja, altijd. Je kunt het altijd proberen. Nou, nog een goede ja, nacht dat. hè. Vanzelfde. Hoi. Doei. Dag. 0800-1121. En vooral met nieuwe vragen, want ik heb eigenlijk nog maar twee vragen openstaan. De ene is van de nachtspiegel, die we eigenlijk al een beetje opgelost hadden. Een prachtige antwoord kreeg ik daarvan, daarvoor, daarover van meneer Hoekstra. Maar misschien is er nog een aanvulling op waarom een pol vroeger een nachtspiegel werd genoemd. En die andere vraag, waarom is de zee zout? Daar moet gewoon een antwoord op zijn, want het is een vraag die vast al vaker gesteld is. Dus waarom is de Zeezout 0800-1121? Ton, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Het is uh, een reuze klus om u te bereiken. Ik denk dat ik meer dan een uur non-stop heb geprobeerd om u te bellen. Het is toch ongelooflijk, hè? Niet door te komen. En ik heb een telefoon, ik heb een herinneringsding, dus ik drukt op een knopje... O, oh, echt? Dus naar je hebt een, je een uur, je over, hebt een beetje... En daarna gaat hij een gesprek, of ik krijg je in gesprek. Dus je hebt een, een beetje zo'n... Zo je hebt nu een soort van brandblaar op je wijsvinger van het op de, op de repeat druk, knop drukken. Ja, zoiets. Ik krijg nou heel erg de neiging op, om gewoon op te hangen. Van, meneer van de, van, de, van, de, van de Zoude Zee. Doe ik natuurlijk niet. Oh, Alle water stroomt naar zee. Ja. Alle rivieren van Bergen, noord op, stromen naar zee. Ja. Of oceanen. Ja. Die nemen zout mee. Ja. Vanuit de zee verdampt er wel eens water, maar zout verdampt niet. Dus ja. dat blijft daar. Onze ja. zeeën, onze oceanen, worden steeds zouter. Zo simpel is het. Maar waarom zijn dan de rivieren en dergelijke niet zout? Sommige rivieren zijn wel zout. Ja. Maar de meeste rivieren, zij spoelen het water door naar de zee. Ja. Dus. Maar die Daar dat zou dan toch ook. terecht. zeker recht. blijft iets in, in de rivier hangen. Dat water stroomt en neemt de zout mee. Want het zout dus, zou lost op in water. Ja, maar dan zou toch de rivier ook zout moeten zijn? N niet zo zout als de zee. Want er gaat maar een heel klein beetje zout mee. Oh. Maar in de loop der miljoenen jaren. Ja, is het wel erg veel. Hmm. En dan blijft in de zee achter. Want, nogmaals, het water uit de zee kan verdampen. Krijgen wij regen van. Maar het zout blijft in de zee. Goh. Zo simpel is het. En dan en, en, en, en kan overal waar, waar zout is. wordt het eigenlijk door het water altijd maar weer ja, meegenomen. Ja, wordt het meegenomen. En plastic en andere troepgraten. weet ik veel wat we in de, zee in de rivieren gooien. Als het niet blijft hangen achter een stootblok. van een stukje steen. dan stroomt het door naar de zee. Oh. En daar blijft het. Oh. Want vanuit de zee gaat niks weg. Oh, ik had toch wel een spectaculair verhaal verwacht. Heel simpel. Het is jammer voor jou, maar. <laughs> Sorry, het spijt me dat ik je teleurstel. Nee, ja. Waarlijk. Nou ja, het is ook een beetje mijn straf voor dat ik je zo lang aan het lijntje gehouden heb, natuurlijk. Nee, daar heb jij niks gaan kunnen doen, lieve schat. Het is, het is toch verschrikkelijk, hè? Ik heb een mail tot Ja, maar dat vind ik ook gezellig. Dan heb ik van de week nog wat te lezen. Ik wel. Ja. Uh, vraagt iemand op de chat of de, uh, de zee nou zout wordt van de haringen... of dat de haringen zout worden van de zee? Nee, de zee wordt zout van het water, wat ze meeslepen vanuit de bergen. Overal op het land ligt zout. Ja. En dat stroopt langzaam de zee in. En daar wordt de zee zout van. En worden de haringen dan zout van de zee? Nou, ik denk dat wij zouten haringen zelf inzouten. Dat denk ik ook. <laughs> nee, daar zit echt wel wat in. Nee, een, een, een, dankjewel. Ik ben blij dat je het volgehouden hebt. En ik vind het een ontzettend leuk programma. Nou. Ik vind het het leukste programma wat er s'nachts is. He. En ik blijf je volgen. Dankjewel. En een, de volgende keer gewoon mailen, hè? Ik blijf mailen en dat, ik blijf bellen. Dat scheelt een blauwe ik dat vinger. Ik het ja, Hartstikke goed, spreek ik je dan weer. Dank je wel. Ah, Oké, okay. ja. hey, veel succes. en Ik geniet van je programma. Je bent een engel. Dank je wel. Doei. Dag. Oh, het is engel tegen me. Jo, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ik wil het even vertellen over die champignons. Ja. Dat is, uh, die worden geteeld in, in, in cellen. Dat ja. Gaat, uh, ongeveer 15 centimeter kaarde erop. En daar komen de schimmels in. Wat zit erop? Daar zit kaarde in. Kaarde? Ja, daar zit kaarde in. Wat? Dat is vocht van uh, uit eigenlijk een bestanddeel van paardenmest, kippenmest en stro. En heet dat kaarde? Dat heet kaarde. Oh, heb ik weer wat geleerd hoor. Ja, nou ik heb het hier net op de computer. De kade heeft oh. als eigenschap heel veel water op te kunnen nemen. De temperatuur in de cel is van 11 tot 15 graden. Ja, ze is een houden van koud. En dan wordt er in zes dagen zo'n 20 tot 25 liter water per kubieke meter gesproeid. Ja, want als je een champignon in de pan gooit, dan komt er ook heel veel vocht uit. Ja, je mag ze ook nooit wassen. En dan gaat die schimmel die gaat groeien in al die kaarden. Oh. En dan krijg je een groeiperiode. En de schimmel krijgt nu twee dagen de tijd om te herstellen en te groeien. Twee dagen? Dat is twee dagen. Dan krijg je knopvorming bij 19 graden. Oh. Dat is vergelijkbaar met de herfst. Oh. Dus wat minder warm... En vochtig. Ja. <laughs> ik lees het voor van... Ja, ik ben wel benieuwd, Jo. Hoeveel jaar ben jij? 82. Je bent 82 en je zit nu op champions te googlen. Ja, de herfst is namelijk vochtig <laughs> en niet te warm. Ik vind het geweldig. <laughs> nou, dan gaat hij nog een ietsje verder. Dan krijg je de knopvorming. Ja. En dan de, in de eerste week, dan groeien ze dus. De derde week, dan worden ze groter... En dan gaan ze dus oogsten in de derde week. Oh, nou, dat duurt nog het. best lang. Dan snijden ze het voetje eraf. Ja. Nou, dan, dan gaan ze met transport... Gaan ze, dan worden ze in bakjes gedaan. En dan heb je de kleinste, dat zijn, noemen ze knopchampions. Maar je kan ze ook groter laten groeien. En dan, dan zijn het dus, nou ja, wat grotere. Maar dan aan de onderkant, dan gaat die open... En dan zie je die bruine dingetjes zie je erin. Ja. Nou, dan zijn ze dus niet zo lekker meer als de Ah, Oké, okay. dus daarom moeten ze een beetje vroegtijdig geoogsten en daarom laten ze, ze vroegtijdig... niet nog veel groter worden. Ja, en de compost waarop geteld wordt, ook wel ze straat genoemd, is het ideaal een beetje voor de paddenstoelen waar alles in zit wat ze nodig hebben. Kijk. Aan het maken van de substraat wordt ook veel aandacht besteed. De grondstoffen zijn in Nederland eigenlijk altijd paardenmist, kippenmist, stro en gips. Gips? Gips. Tuurlijk. Deze schone organisch, organische materialen zijn bij ons namelijk ruim verhanden. Oh, oké, okay. daar hebben we genoeg van. Nou, daar hebben we genoeg van. Ik ah, kan ja. we nog wel een stukje verder lezen. Nou ja, we zijn toch bezig. Nou ja, moet je luisteren. Allereerst worden de grondstoffen in de juiste verhouding met elkaar gemengd en vochtig gemaakt. Dit mengsel gaat in de speciale ruimte waar het wordt belucht en gaan composteren. Daar komt veel warmte bij vrij. De temperatuur kan de zes dagen wel oplopen tot 80 graden Celsius. Hoe lekker. Het mengsel wordt dan met een tunnel met het ideale klimaat gebracht voor verdere compostering. De temperatuur wordt tussen de 45 en 50 graden gehouden... En er wordt zuurstof toegevoegd. De optimale conditie voor deze schimmels en vooral voor de champignons. Na vijf tot zes dagen is de ideale compost een voedingsbodem voor de champignons. Jo, waar, dus, waar heb je dit gevonden? Die verschat gewoon eventjes op Google. Ja, dat... maar er is, er is iemand met hart en ziel, heeft de hele... De hele... Een champignonproces beschreven. Ja, nou, en je ziet ze ook groeien. <laughs> Ondertussen op je scherm. Zie je, ja. je ziet, via de webcam zie je ze groeien. Ik zie ze gewoon groeien. In vijf weken is het niet meer van de, van de oogste champignons. En je hebt verschillende soorten. Nou ja, je hebt... Uh, <laughs> Want je kan er ook op klikken en dan zie je precies de hele beschrijving. Ja, laten we nu maar ophouden inderdaad. Anders kunnen we een uur Jo en de champions maken. Ja, nee. Jo hebt nog een vraagje. Ja. Ik moet iedere zin weken naar de kapper om te knippen. Echt waar? Ja. Wat, wat Dat... vaak, Jo. Ja, ja, maar ik gebruik iets uit het keukenkastje en dan groeit je sneller. Wat dan? Ja, dat ga ik niet verraden. Ja, dat moet je nu verraden. Er zitten nu echt 47 mannen die ze allemaal de radio harder zetten. Die denken, hoe doe je dat? Nou, één keer in de zes weken, dan ga ik mijn haar wassen. Ja. En dan neem ik olijfolie. Ieuw. En dan smeer ik mijn haar mee in. Doe ik er een plastic zak omheen en een handdoek. En dan laat ik het lekker 15 minuten intrekken. En, nu, en dan groeit het als, als champignons? Dan groeit het als champignons ja. en het is heel erg zacht en het glanst. Dus ik weet niet hoe, want ik ben nu 82, maar ik, als ik naar de kappen ga... dan zegt ze, je, jezus mensen, wat heb je nog een haar <laughs> op je hoofd? Ik zie het helemaal voor me, ja. En maar nu? Maar nu? nu de vraag. Ja. Waarom moet ik niet met, naar de kappen voor mijn wenkbrauwen en voor mijn wimpers? Oh ja. Want die groeien niet zo hard. Nee, ja, dat, dat is eigenlijk al het antwoord. Maar je wil eigenlijk dus weten waarom groeien ze niet zo hard. Nee. Ja. Dat denk ik, ja. Ja, die hoef ik nooit te knippen. Oh, ook, niet, uh, ook niet van die lange... Dat, dat twee of drie van die wenkbrauwharen zo een beetje langer gaan dan de rest? Oh ja, dan heb ik een pincet en dan trek ik hem eruit. Oh, daar hou je allemaal een beetje bij. Ja, dat moet natuurlijk wel. Ja, waarom groeien je wimpers en je wenkbrauwen niet zo snel? Of eigenlijk, eigenlijk nauwelijks. Eigenlijk vallen ze uit voordat ze heel lang worden. Ja, ze vallen heen. uit en dan komt ja. er wel weer een nieuwe, Maar ze worden nooit langer. Nou, wat een uh, ja, een vraagstuk weer. Nou, ik jou, ik ga het voorleggen aan mijn enorme luisterpubliek. <lacht> dat, dat net genoten heeft van je paddenstoelenverhalen. Nou, dan kijk je gewoon te je... Bij, bij Google zet je op champignons met drie vraagtekens... en dan krijg je een recepten en maar, de groei. Yo, ja. Jij he, heb je gewoon een computer staan? Ja, ik heb gewoon een computer staan. En, en wat doe je er allemaal op dan? Nou, dan doe ik uh, Skype. Uh, ik doe uh, uh, Google Earth... en dan ga ik even kijken waar mijn neef woont in Guatemala. en dan ga ik even kijken waar mijn andere familie woont... Nou, en dan ga ik hele mooie e-mails verzenden. En wie e-mail wie e je dan? Uh, nou, moet ik even mijn adresboek lezen? Ik heb er 52 in mijn adresboek. Zo. Ik... Wie, wie zijn dat dan allemaal? Nou, uh, moet je horen, ik heb uh, ppsjes ontvang ik uit uh, Duitsland. Ik vang ppsjes uit uh, België. Uh, oh, jeemig, mina. Nou, dat Mina. Maar het, zijn dat ik... wel mensen die je kent? Of wel nee, joh. Dan, dan, uh -huh. zie, dan zie ik een nummer staan en dan, dan koegel ik het, dan zet ik het erin. En dan heb ik, uh, nou hier heb ik uh, Goede Lieve en ik heb uh, Happy's World. Ik heb Diaporama, ik heb Alette Paradis. Nou en dan, dan, dan, dan pik ik die eruit en dan, dan heb ik hele mooie pps's. En die, uh, nou die download ik dan en die stuur ik dan door naar mijn kennissen. Uh -huh. <laughs> Oh, nou, je, je, je kunt meer dan ik hoor, met je, met je powerpoint toestanden. Nou, geef hem je adres, maar dan stuur ik ja. een hele mooie e-mail. Hele mooie e ja, bij... heel snel, want ik moet naar het nieuws. Maar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl oh, Ik moet ophangen, joh. Ik... Daar ben ik lid van. Oh, oké, okay, nou ik spreek je daar. Hoi, hoi. Dag. 0800-1121.